Amstelhouthuys met het NOS journaal. Minister Koenders heeft persoonlijk aangedrongen op aandacht voor de zaak van de Nederlandse journaliste Geerdink, die in Turkije werd vastgehouden. De journalisten werd vanochtend opgepakt op beschuldiging van het maken van propaganda voor een terroristische organisatie. Vanmiddag werd ze weer vrijgelaten. Minister Koenders is op bezoek in Turkije en de Nederlandse Vereniging van Journalisten vroeg het ministerie van Buitenlandse Zaken eerder direct zijn invloed te gebruiken om Geerdink vrij te krijgen. President Obama zal zijn veto gebruiken om een wet tegen te houden die toestemming geeft voor de aanleg van een grote pijpleiding tussen de VS en Canada. In november haalde de wet over de pijpleiding Keystone XL net niet het congres. Nu is er een nieuw congres met een republikeinse meerderheid in beide kamers en dat stemt opnieuw over de pijpleiding. Het wordt de eerste grote krachtmeting tussen de republikeinse meerderheid in het congres en de democratische president Obama.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 Een Belgische gevangene van wie uit de nazie onverwacht is afgelast... wordt mogelijk naar een Nederlandse tbs-instelling overgebracht. De Belgische minister van Justitie heeft daarover contact met staatssecretaris Steven. De man zit al 30 jaar in de gevangenis in België en wil graag dood. De rechter heeft hem daarvoor toestemming gegeven... maar de arts die hem zou helpen heeft op het laatste moment afgehaakt. Het weer, komende nacht wat regen, morgen wat vaker zon... dan is het op de meeste plaatsen weer droog en dan wordt het 6 tot 8 graden. Vanaf donderdag wisselvallig, met vrijdag en zaterdag aan zee, kans op storm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Wijnald bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. ...is zin in ZFM. kom laatst bij uh, de herhaling van ZFM yes, is gepasseerd. Ik ben hier samen met collega's. Um, ik moet weer even mijn speaklijstje pakken. Um, dat is natuurlijk David Habig, Auko Beuving, Peter Den Boer en Charles Duijs.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 Possible of fate, and when someone else instead of me <laughs> always seems to know the way.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 Ik vind het bijzonder fraai. Bijzonder <laughs> Mooie, fraaie klanken voor ja. al die damesstemmen. En echt uh, imponerend uh, op de zondagochtend. Ja.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 kan ik me, kan ik hem hier staan? Draai je maar. Oké. Her gaze swept over me like a slow hot wind. Some days It's too warm to fight A slow Hot wind There in the shade Like a cool drink waiting Sat with slow fire in her eyes Just waiting Some days It's too warm to bite But slow that with low fire in her eyes, just waiting.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 Heerlijk, een zwingende bossa was dat. En uh, we gaan verder met een nummer van Al uh, Jarreau. Een man die een kookse sporen in de popmuziek heeft verdiend... maar ook heel jazzy nummers te gehoor brengt. En dit is morning. Maar het is een mooie morgen bij Zivum Zandvoort. uh -huh.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 uh, heeft op een dag besloten om een orkest op te richten. Uh, wat eraan bijgedragen heeft... is dat er ergens in het huis van een oude dame... 1500 originele arrangementen lagen. En van het een moment op het andere is de Pasadena Roof Orchestra ontstaan. En dat orkest speelt nog steeds uh, met veel succes overal in de wereld. Ik heb nu een opname waar... De um, vocalist Duncan Colloway zingt en het nummer is Did I Do...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 Take that away from me Not without a lawyer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 Nog wel eens als ik zwaar getafeld heb thuis en dan noem ik dat altijd mosterd na de maaltijd. Want Rob Mosterd is natuurlijk ook zo'n virtuose hemmend organisme. Uh, we gaan over naar collega David Habig. Want luisteraars, we zitten hier nog altijd in de studio met uh, een aantal collega's en dat is traditioneel de eerste uitzending van het nieuwe jaar altijd het geval bij CfM Zandvoort, Stanford Jazz. 25 jaar al die uitzendingen wel. In februari viert Stanford. Uh, CFM Jazz, ze, uh, maar niet alleen CFM Jazz het is natuurlijk de hele zender. zijn is een 25-jarig jubileum.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 Meestal, als ik dan op de fiets zat, dan zat ik uh, luidkeels mee te zingen. En uh, dan keken mensen wel eens raar op als, uh, als ze maar langs uh, zagen rijden. Um, waaronder het volgende nummer, uh, Sweet Baby van Maisie Gray en Erika Badu.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 Shit. the